7 uur.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 Morgenochtend zon en dan wordt het min 3 tot min 5 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het midden en het oosten van het land nog de meeste vertraging. Komt voor een deel ook door de gladheid door aangevroren sneeuw. In het zuiden hadden we hier en daar wat ongelukken. Wat nog opvalt zijn de files op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Dik 20 minuten vertraging tussen Knopend Buren en Alfred Markelo. Door een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en Rolof 40 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. Op de A28 Swolle richting Amersfoort. Bij Knopend Hoevelaken nog een kwartier vertraging. En tot slot op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg en Moorgestel ruim een half uur vertraging.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 Ool Buitenland. Met Chris Keine Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, groene mannetjes. Vandaag precies vier jaar geleden doken ze opeens op, op de Krim... het Schiereiland in het oosten van Oekraïne. En hoewel het nog een tijdje ontkend werd... en ze geen herkenningstekens op hun groene pakjes hadden... waren het natuurlijk gewoon Russische soldaten. Vier jaar is de Krim nu alweer Russisch... en alle protesten tegen de eerste annexatie sinds de Tweede Wereldoorlog... zijn al lang verstopt. Maar hoe gaat het eigenlijk op de Krim? U hoort het en meer het komende half uur in Bureau Buitenland. Maar eerst voor de tweede keer in korte tijd is in Europa een onderzoeksjournalist vermoord. De Slovaak Jan Kuciak werd samen met zijn vriendin... om het leven gebracht in hun appartement. Kuciak deed onderzoek naar fraude door Slovaakse zakenlieden. De Slovaakse premier noemde de moord... een ongekende aanval op de persvrijheid en de democratie. En in oktober werd op Malta al een journalist vermoord... die publiceerde over de Panama Papers. Alleen Thijs Berman. Hij is adviseur van de vertegenwoordiger Mediavrijheid... van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Goedenavond, Thijs. Goedenavond. Ja, dat onderzoek is natuurlijk nog heel vers, want het is net gebeurd de afgelopen zondag. Maar wat voor aanwijzingen zijn er dat de moord met het werk van die journalist te maken heeft? Nou, het is een duidelijke professionele huurmoord. Deze twee mensen, Jan Koesjak en zijn verloofde vriendin Martina Kusnirova, zijn vermoord met een enkel schot allebei in het huisje waar ze zaten, vlak in de buurt van, van Bratislava ten oosten van Bratislava mm. en dat zijn hele duidelijke ik bedoel, het, is niet een, het is niet met een mes of het is niet nee, het is een hele, he, hele heldere professionele uitgevoerde moord en dat duidt erop dat er ook echt een, een, dat het te maken heeft met zijn werk, dat wordt ook gezegd door ja. zijn, zijn eigen redacteur, hij werd ook bedreigd, hij had ook uh, aangegeven dat hij bedreigd werd, Daar werd mm. ...niks mee gedaan volgens hem. Een onderzoeksjournalist met wie hij uh, werkte, uh, die nu in Canada woont... ...heeft ook gezegd dat hij bezig was met een groot artikel over subsidiefraude... ...met landbouwsubsidies uit de Europese Unie... ...en dat dan door Italiaanse ondernemers in Slowakije hmm. Daar wordt dan nu naar gewezen. Okay. En de en... hoofdredacteur van zijn site heeft aangegeven... dat hij dat ook nu snel zal publiceren, dat artikel. Ja, ik zei al, die premier noemde dit een, een, een aanslag op de democratie. Hebben de autoriteiten het serieus opgepakt? Uh, heel Slowakije reageert kennelijk heel erg geschokt en dat is maar goed ook. Um, het is een aanslag natuurlijk op de democratie, het is een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. En dat moet dus ook ongelooflijk serieus worden genomen. Dat blijkt ook wel. De premier Robert Fico heeft een beloning uitgeloofd van een miljoen euro voor inlichtingen voor die leiden tot de oplossing van hmm. deze dubbele moord. Ja, nou, je zei het al, hij werd bedreigd. Hij werd onder andere onlangs bedreigd door een Slovaakse zakenman uh, over. Ja over wiens mogelijke fraude hij publiceerde. Dat is een zakenman ja. die weer nauwe banden heeft... met de minister van Binnenlandse Zaken in Slowakije. Dus hoe ernstig moeten we die reactie van de autoriteiten nemen? Ja, dat, dat kan ik niet beoordelen. Onze vertegenwoordiger... Voor... Vrijheid. Uh, Harlem Desir... Die, daar sinds, die hier in Wenen... sinds juli die functie uitoefent... Uh, stuurt een brief vandaag naar de eerste minister... en hij vraagt om een onafhankelijk... en transparant en snel onderzoek. Ja. Wij gaan ervan uit dat Slovakije... met zijn onafhankelijke justitie... dat ook uh, onmiddellijk uh, uh, is begonnen... sinds de moord is ontdekt. Ja. Nou zei ik al, het is niet de eerste keer... ook op Malta is in het najaar een journalist... die publiceerde over uh, de Panama Papers... opgeblazen met een bom ja. onder haar auto. Ook daar heeft de OVSC zich nadrukkelijk mee bemoeit. Jullie hadden ook al contact. Staat dit voor iets groters? Wij stonden in contact met Daphne Caruana Galizia... die in Malta is vermoord. Vlak voordat ze werd vermoord... heb ik nog telefonisch contact met haar gehad... omdat ze werd aangeklaagd door de minister van Economie... die ze ervan betichtte dat hij een bordeel had bezocht in Berlijn... terwijl hij op ministerieel bezoek was. Dat vond die minister niet prettig... en hij klaagde haar aan voor laster... Ondertussen is daar wel een onderzoek naar gaande, naar die moord. Uh, we stonden ook met deze journalist, Jan Kutsjak, in verbinding, omdat hij regelmatig op onze conferenties kwam hier in Wenen. Um, het is met deze twee moorden, met allebei, is het zo dat je. Duidelijk ziet dat het journalistiek werk, onderzoeksjournalistiek, over corruptie, over links, over verbindingen tussen corruptie van in het zakenleven en politici, dat dat levensgevaarlijk werk is geworden. Er zijn in 25 jaar tijd, de afgelopen 25 jaar, 400 journalisten gedood in de 57 landen van de OVSE. Dat gaat van Vancouver tot Vladivostok, de ja. 57 landen. En 85% van die moorden is nooit Opgelost. En die strafverloosheid is een blanco check voor meer geweld. En daarom oefenen wij dus druk uit op de autoriteiten. We zeggen: neem geweld tegen journalist, journalisten precies zo serieus als geweld tegen politiemensen, tegen brandweermensen. Dat zijn allemaal beroepen waarin je uit hoofde van je vak nu eenmaal wat meer risico neemt dan de meeste mensen. Maar je doet dat in het belang van de samenleving, in het belang van een open democratie. En dat enorme belang, dat moet een overheid willen beschermen. En Malta is er. ...enorm gedemonstreerd naar de moord op Dafne Caruana Galizia. Uh, in uh, Slovakije, in Bratislava... ...wordt aanstaande vrijdag om vijf uur s middags ...gedemonstreerd naar aanleiding van de moord op Jan Kuciak. De samenleving vindt het vreselijk belangrijk... Mm -hmm. ...dat deze moorden worden opgelost. Ja. Goed, laten we hopen dat die druk van de OVSC uh, helpt. Dankjewel, Thijs Berman. Rita Miss Bureau Buitenland. Italië loopt zich warm voor de parlementsverkiezingen van aankomende zondag. Bureau Buitenland belicht de heetste hangijzers in de campagne in een tweeluik. Vanavond is dat migratie. Correspondent Angelo van Schaik is getuige van een demonstratie tegen overlast en bezoekt een groep Afrikaanse migranten die voor die overlast verantwoordelijk zou zijn. Het is duidelijk dat een ongecontroleerde immigratie... een echte invasie tot sociale spanningen leidt. Er zijn 630.000 immigranten in Italië... die een sociale bom vormen die op het punt staat te solderen. We zijn hier vandaag omdat... een qui dagen aangezien... in de rio de schuil in Rome... hier in het centrum van de kapitaal in Italië... heeft het enige Legado ancora una volta all'immigrazione clandestina. Demonstratie tegen illegale immigratie. Georganiseerd door extreem rechts hier in het centrum van Rome. De directe aanleiding voor deze demonstratie is een verkrachting die plaatsvond hier op uh, Piazza Vittorio, uh, Piazza Vittorio Emanuele, een uh, wijk. Vlakbij het Centraal Station Termini in Rome. Io e mia madre uscivamo alle 4 di pomeriggio, tornavamo alle 8 di sera da sole, non c'era neanche bisogno che mio padre ci venisse a prendere. Oggi una cosa del genere è impossibile, c'è di avere paura anche di giorno. Deze vrouw die hier in de buurt woont, die ze zegt ik woon hier al 50 jaar. En toen ik klein was, kon je hier gewoon normaal over straat. Tegenwoordig is dat onmogelijk. Hij zegt, euh, s'nachts voel ik mij niet meer veilig. Mijn vader moet me dan op komen halen. Of in ieder geval ons begeleiden naar huis. Of mijn man. En zij, er lopen hier groepen met Afrikanen door de wijk heen. En ze zegt, ik voel mij niet veilig. Het is die van extranjeren. Het is Dus het is een mocello. Maar het is zo pericoloso als je dacht? Het is verhaal. Het wordt een kwartier sporco. Van Urino, is het Deze meneer die in deze wijk woont zegt: Ja, de wijk is, is vies, smerig, maar gevaarlijk, nee. Uh, uh, heel veel immigranten urineren overal. Bent u in het park geweest? Ik zeg: Nee, dat ga ik dan zo meteen maar even doen. Zegt, als u dat gedaan heeft, dan. Uh, dan praten we verder, zegt hij. Sinds de schietpartij in Macerata van begin februari... waarbij de rechtsextremist Luca Traini acht Afrikanen onder vuur nam en verwondde, is immigratie weer helemaal terug op de Italiaanse politieke agenda. Traini kwam tot zijn daad door een gruwelijke moord op een Italiaans meisje... door een Nigeriaanse drugsdealer. Voor hem was dat de druppel die de emmer deed overlopen. Rechtse politici, zoals de leider van de Lega, Matteo Salvini... veroordeelden in daad, maar gaven hem niet de schuld. Wie de trekker overhaalt, is een crimineel, laat dat duidelijk zijn. Maar het is ook duidelijk dat ongecontroleerde immigratie... eigenlijk invasie, zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien... leidt tot sociale spanningen. Er zijn nu in Italië 630.000 immigranten, zegt Silvio Berlusconi. Daarvan heeft maar 5% het recht om in Italië te blijven, omdat ze vluchten voor geweld en oorlog. De rest is een sociale bom die op het punt staat te exploderen. Als Berlusconi aan de macht komt, belooft hij al deze illegalen uit te zetten. Ik ben het park even ingelopen en lopen inderdaad wat Afrikanen hier in het park rond, maar niet de bendes waarover gesproken wordt. Buonasera! Ja. Kost daar vaak vraag domanda? Cosa? Per cosa? Sulle de Questi qua dicono che voi siete een problema. Che noi noi siamo qua, noi abbiamo fatto di male, loro dicono che noi siamo qua per fare qualcosa bruttissimo che non si capisce. Che dobbiamo rispondere da loro. E niente nulla di dire a me. lo so. Io sto qua da 3 anni, non ho mai avuto un problema. jongens die in het park rondhangen die uh, ja, werpen dat ver van zich. Zeggen, ik ben hier gekomen om, uh, om een beter leven te hebben. En uh, ja, Italianen, sommige Italianen kijken mij uh, slecht aan. Zijn, zijn, ik zal niet ontkennen dat er onder, onder ons ook klootzakken zitten. Maar die zitten onder Italianen ook en zitten onder, onder Nederlanders ook. Ik ben hier niet gekomen om uh, te stelen of om te verkrachten. Ik ben niet gekomen... om beter het leven te hebben, om uh, om te werken. Loopt hier bijna uit de hand. Studenten uit de buurt... stellen vragen aan de rechtsdemonstranten. Er ontstaat een beetje ruzie. Er wordt geduwd en getrokken. En uh, een van de... Studenten, een jonge vrouw van ik schat een jaar of 2, 23, wordt door de rechtsextremisten in haar buik geschopt en in haar gezicht gespuugd. Het immigratiedebat in Italië staat op scherp. Wat er gebeurt is, is dat de politici instrumentalisen la situatie die. Het meisje dat hier uh, op de universiteit zit... en dagelijks in deze wijk komt, zegt ik zie die verpaupering niet zo. Althans, niet als gevolg van de immigratie. Het zijn politici die uh, sociale onvrede, sociale onrust uitbuiten... en daarbij de Italianen opzetten tegen immigranten. Uh, ja, er zijn veel immigranten in, in Italië gekomen... maar die sociale bom die zou exploderen, die zie ik niet... Het feit dat ik in mijn gezicht gespuugd word... en geschopt wordt door mensen van extreem rechts... dat is veel ernstiger dan welke immigrant dan ook. Al dus deze reportage van Angelo van Schuik. Donderdag deel 2 over de pensioenen.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 Ja, we zijn er weer. Guus was even ziek, maar nu is er weer een nieuwe presidential podcast waarin de NRC correspondent onder meer vertelt over het bezoek dat hij bracht aan de jaarlijkse bijeenkomst van de Conservative Political Action Conference, CPAC, de organisatie van Conservatief Amerika. En hij zag een belangrijke verandering. Ik herinner me in het begin, dat was nog in de Obama tijd toen ze nog echt voor oppositie geluid stonden waren het echt mensen die, ja, ik heb het wel eens conservatiefje spelen genoemd, uh, deden. Dus die heel erg elkaar de maat namen over de grondwet. Wie het meest puriteins was in zijn interpretatie van, um, van grondwetsartikelen. Uh, wie het meest tegen abortus was. Uh, echt Puur echt conservatieve thema's die uh, heel constitutioneel gericht... Hmm. De afgelopen tijd zie je een enorme verandering in, in conservatief Amerika. Omdat Donald Trump die beweging zo ontzettend naar zijn hand heeft gezet. En hij maakt er eigenlijk een beweging van. Dat is, daar heeft hij Steve Bannon ooit uh, meer of meer voor ingehuurd. Om een, uh, een beweging te maken die zich veel meer op Europese leest schoeit. En uh, wat, wat mij opviel op CPAC deze keer was... Uh, ten eerste dat er veel meer Europese sprekers waren. Onder meer Marion Le Pen van het Front National... Ja. Uh, Nigel Farage was... Het nichtje uh, van Marine die, die, die dichter ja. tegen, tegen haar opa Jean-Marie aan zit. Ja. ja, precies. Nigel Farage was er. Mr. Brexit, zoals uh, Trump hem uh, noemde. Uh, was, was de hoofdspreker zelfs op CPAC. En uh, aan heel veel sprekers merkte je dat wat Trump op dit moment aan het doen is... is van deze bewegingen veel meer een uh, ja, identitaire partij maken. Veel meer een partij te maken met identiteitspolitiek, op migratie, op islam. Dat zijn mm. thema's die tot nu toe in conservatief Amerika helemaal niet zo mainstream waren. Dat waren eigenlijk randverschijnselen. Nou ja. Inmiddels is dat totaal anders. Ik sprak bijvoorbeeld Frank Gaffney. Dat is de baas van een uh, uiterstrechtse denktank in ja. uh, Washington. Die nauw samenwerkt met Geert Wilders. en hem ook uit heeft genodigd om fitna uit te zenden onder meer hier in uh, Amerika. Die man was nooit welkom op CPAC omdat hij te radicaal was. En omdat hij overal complotten van uh, moslimbroederschap zag. Uh, nu was hij gewoon een spreker. Ja. Dus hij, uh, hij is volkomen omarmd. En in dat opzicht zie je dus dat de Republikeinse Partij steeds meer... op het Front Nationaal, op de PVV, uh, op UKIP uh, begint te lijken. Ja. En ook veel meer naar Europa aan het kijken. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Vandaag, vier jaar geleden, verschenen er plotseling zwaar bewapende groene mannetjes. Russische soldaten zonder herkenningstekens op het uniform op de Krim. De Russen annexeerden vervolgens in rap tempo dat schiereiland dat tot die tijd bij Oekraïne hoorde. Oekraïne en de internationale gemeenschap spraken er schande van, maar tot nu toe veranderde er niets. Rusland beloofde voorspoed en ontwikkeling, maar wat is inmiddels de stand van zaken op de Krim? Ik spreek erover met journalist Jan Baljau. Goedenavond. U reist voor de publieke omroep in België-VRT... regelmatig naar Oekraïne en Rusland. Um, 97 van de inwoners stemden vier jaar geleden... bij een referendum dat volgde op de groene mannetjes voor inlijving. Um, zouden ze nog steeds zo blij zijn dat ze bij Rusland horen? Ja, ik denk dat de meerderheid van de inwoners op de Krim toch nog altijd uh, uh, die uh, annexatie, ja, ze hebben het over hereniging, uh, dat ze dat steunen. Uh, het is natuurlijk de afgelopen jaar uh, bijzonder moeilijk geweest. Uh, er zijn heel veel problemen geweest, maar ik ben er de laatste keer geweest, in uh, 2016, maart 2016, ja. toen uh, de Krim volop in het probleem zat, er waren problemen met stroomvoorziening, met wapen, watervoorziening, en toen zag je toch ook nog altijd dat de mensen uh, ontzettend achter die uh, hereniging met Rusland, zoals ze dat noemen, stonden, ondanks al die problemen. Het gaat voor hen... Ja, niet over uh, hun levensstandaard, maar uh, het, is, het is meer een statement. Hè. Ze zijn ja. blij, ze hebben er lang voor gestreden. Ze zijn blij dat ze terug bij Rusland uh, horen. En ze hebben er ook wat uh, voor over. Uh, en natuurlijk, Rusland heeft ook heel veel beloofd. En er wordt ja. ook wel wat uitgevoerd. Dus er is, ze, zien ook een, ze, ze denken dat er een, aan die tunnel wel een einde komt. En dat het uiteindelijk wel beter zal worden ja. bij, want, bij Rusland. Want er wordt wel uh, heel veel geld ingestopt door Rusland. Hè. Het is te, te ...zwaarst gesubsidieerde regio van, van, van Rusland. Absoluut, ja. Ja. Wat, wat merken de mensen daarvan? Hoe, hoe ziet het leven eruit op dit moment? Ja, je moet weten dat de Krim tijdens de Oekraïnse periode... Um, ...ja, er werd niet veel geld in geïnvesteerd. Dat was een beetje een vergeten regio. Vooral ook omdat daar heel veel etnische Russen woonden. Uh, dus dat Kiev daar heel weinig stemmen te, te winnen had. Uh -huh. um, dus er, er moest een enorme inhaalslag gebeuren toen... Uh, toen Rusland uh, Krim annexeerde. Um, wegen waren in een belabberde staat. Heel de infrastructuur moet eigenlijk weer opnieuw erop gebouwd worden. En dat, dat zien de Russen nu wel die daar wonen. Er is nu een nieuwe luchthaven die binnenkort opengaat. Er wordt uh, heel hard gewerkt aan een nieuwe verbinding met het vasteland... via de brug van Kerch. Uh, ik ben daar eind 2016 nog geweest. Dat is, aan, uh, de dat een, is aan de oostkant van ja. Schiereiland. Een klein dat stukje dat is de... water en daar ligt er nu een brug. Ja, maar heel... Moeilijk stukje water, ja. want ja. Uh, het, is een, uh, het is een heel moeilijk te overbruggen stuk water. En uh, maar de, die brug wordt in eiltempo gebouwd. kost enorm veel geld. Uh, hmm. Meer dan 3 miljard euro. En alle infrastructuur werken op de Krim en op het vasteland die ervoor nodig zijn. Ja, we zal de dus totale kostprijs waarschijnlijk op een 6 miljard ja. euro brengen. Maar uh, ja, dit is een prioritair bouwproject voor Poetin, heeft zich er ja. persoonlijk uh, achter gezet. En het moet en het zal er komen. Het gaat ontzettend snel vooruit. Eind dit jaar moet die moet, uh, moet het eerste voertuig daarover rijden. Ja, en uh, met al dat geld wat, wat de Krim kost, uh, denkt u dat, dat Moskou, uh, Poetin, nog blij is met de annexatie? Wat levert het hem op? Het levert uh, Poetin zelf nog altijd heel veel prestige op bij de Russen. Hij is, hij is ontzettend populair geworden na de annexatie van de Krim. De, dat, uh, de meeste Russen vonden dat fantastisch wat hij daar gedaan heeft. Mm -hmm. um, en het blijft natuurlijk uh, dat nationalisme, dat patriotisme dat toen is ontstaan, dat Russisch patriotisme waar Poetin ook op heeft ingespeeld, dat, uh, daar drijft hij nog altijd op. En uh, het is voor hem onmogelijk om, uh, om te zeggen dat, uh, ja, dat er een soort van compromis zal gevonden wordt waarbij... Bij de Krim, eventueel, zou kunnen terugkeren naar Oekraïne. Dat is gewoon voor Poetin niet te verkopen. Hij uh, staat ook voor presidentverkiezingen, die niet toevallig uh, op 18 maart doorgaan de verjaardag van van het referendum. Dat heeft mm -hmm. geleid tot de tot annexatie van de Krim. Dus uh, ja, het, het mag geld kosten voor Poetin. Mm -hmm. Het is natuurlijk zo dat het uh, ja, voor de Russen zelf al meegenomen geen goede zaak is. Want dat geld dat aan de Krim wordt besteed, dat gaat nooit renderen. Nee. En dat kan niet aan andere dingen gespendeerd worden. En Rusland heeft dat echt wel nodig. Ook in Rusland is de infrastructuur ondermaat. Ja. Uh, Rusland heeft nog altijd geen hoge snelheidstreinen bijvoorbeeld. Terwijl het land er bijzonder voor is. In China ligt heel het land vol met hoge snelheidslijnen. Ja. Dus Rusland heeft een enorme achterstand in de hel... maar steekt zijn ja. geld vooral in dat soort van prestigeprojecten. We hebben de Olympische Winterspelen gehad in, in Sochi. De en de, de, de, nu de, de, de voetbalkampioenschappen. Ja. Heel even ja. nog, uh, voor we door de tijd heen zijn... de, de uh, kritiek van internationale mensenrechtenorganisaties... ging vooral over de situatie van de Krim-Tartaren. Dat, dat is de oorspronkelijke bevolking van de Krim... eigenlijk ooit al door Stalin gedeporteerd... Um, hoe, hoe gaat het daarmee? Uh, niet goed. Uh, de meeste leiders zijn gearresteerd... zijn uh, uitgeweken naar Oekraïne of naar Turkije. Een van de leiders waarmee ik... Uh Twee jaar geleden praten, Ilmi Omerov, uh, man die vicevoorzitter van Mensch de, de plaatselijke raad van de Krim-Tataren, okay. um, zieke man ook, diabetes, Parkinson, die is uh, een beetje na dat interview gearresteerd, is ook veroordeeld in 2017 en is inmiddels uitgeweken. Dus je ziet dat Rusland de schroeven aandraait uh, en, en dat dus alle, iedereen die, die kritiek uit op de annexatie, op de. ...op het referendum dat hij uh, problemen krijgt. Hè. Heel veel merk. heb ik ook gemerkt... ...toen ik de, de grootste moskee bezocht van Sinferopel. Ja, ...die kiezen ervoor van een beetje te berusten in hun situatie... ...ervan uitgaande van ja, we kunnen er toch niets aan doen... ...want Rusland is een, is een grootmacht. Uh, wie zijn wij om daar iets uh, aan te doen? Dus uh, zij leven hun leven zonder en ze houden hun mond dicht. Hè. Ik heb daar ook geprobeerd om met die mensen politieke gesprekken aan te knopen voor de annexatie ging dat perfect nu ging dat uh, in 2016 ging dat veel moeilijker nee. dus je merkt dat, dat Rusland ja, probeert van die regio uh, zeer sterk onder controle te houden, ook toen ik daar naartoe ging, ik ben via Oekraïne gegaan uh, heb ik uh, aan de grens daar de, uh, de grenscontrolepost heb ik daar twee uur doorgebracht bij de KGB, een uur ondervraagd uh, moest alles weten en dat is iets wat ik uh, normaal gezien in Rusland en ik ga veel naar Rusland eigenlijk nooit, nog nooit heb meegemaakt. Nee. en u zegt... Voor, voor Poetin is het onmogelijk dat deze situatie teruggedraaid wordt. Internationaal hoor je er ook eigenlijk niemand meer over, hè? Ik denk ook dat Europa, zelfs Amerika, wel min of meer aanvaard heeft dat de Krim uh, ja, een onderdeel is geworden van Rusland. Uh, waar men zich nu vooral op focust is Oost-Oekraïne. Ja, ja. Omdat uh, ja, die, die uh, separatistische gebieden daar zijn geen deel geworden van, van, van, van Rusland. Nee. En daar is misschien een compromis wel mogelijk. Goed, ik dank u hartelijk Jan Baljauw, verslaggever voor de Vlaamse publieke omroep, VRT, over de Krim. Dit was het bureau Buitenland voor vandaag. Morgen zijn we er niet, dan nemen de collega's van de sport de zendtijd over. Donderdag zijn we er wel weer. En dan bent u welkom in onze Dacia. Een serie over de Russische verkiezingen. Zometeen kunststof met Jelly Brouwer. Zij ontvangt documentairemaker Alex de Ronde. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NTO Radio 1. Het Freddy van Tijn. Voormalig autocureur Rob Dorenbos moet ruim 10 miljoen euro terugbetalen aan de Limburgse ondernemer Harry Muurmans, die financierde de racecarrière van Dorenbos meer dan 10 jaar geleden. Volgens hem waren dat leningen. De rechtbank in Roermond oordeelde eerder in het nadeel van de ondernemer, maar het gerechtshof in Den Bosch vindt dat het niet om gewoon sponsorgeld gaat, maar inderdaad om leningen. De gemeenteraad van Londen maakt zich grote zorgen over de vetophopingen in de riolering onder de grond. Eind vorig jaar moesten er al stukken worden gehakt uit een vetberg onder de wijk Whitechapel. Kelders en souterrains daar stonden vol met rioolwater omdat de vetberg de afvoer belemmerde. De vetbergen hebben zich ook op andere plaatsen gevormd. In Disneyland Parijs wordt uitgebreid en vernieuwd. Eigenaar de Walt Disney Company investeert daar 2 miljard euro in. Er komen nieuwe attracties en meer live entertainment. En een jongen van 14 uit Geesbrug in Drenthe... is voor de handel in illegaal vuurwerk veroordeeld tot 30 uur werkstraf. Hij verkocht al toen hij 12 was en verstuurde het vuurwerk per post. De rechtbank acht zijn ouders medeschuldig. De moeder moet een boete van 1000 euro betalen. De vader kreeg een werkstraf van 60 uur. AWB verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het zuidoosten, heeft de verkeer last van sneeuwbuien. Zoals op de A1 van naar apeldoorn tussen Born en Afrid Rijzen, staat een file met een kwartier vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Hoofddorp en Roedevaartsveen. Ruim drie kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. De A27 Utrecht richting Almere. Daar stond een auto in brand. Tussen Utrecht-Noord en Hilversum een kwartier vertraging. En op de A28 van Zolle naar Groningen. Tussen Zolle, noord en afrit nieuw ruim een half uur vertraging. Door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Een goed idee is onbetaalbaar. Daarom maken wij de domeinnaam lekker goedkoop. Het eerste jaar voor maar één euro. Klik en klaar op mijndomein.nl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 en heren, goedenavond. Onze gast maakt een ontroerende en liefdevolle documentaire... over zijn stokdoof geboren Tobias... die zichzelf bepaald niet zielig vindt... de horende wereld eigenlijk niet nodig heeft... en die al snel zijn draai vindt en docent gebarentaal wordt. Doof kind, vanaf donderdag in een filmtheater bij u in de buurt... Hier is Alex de Ronde. Kunststof. Uw presentator is... Jelly Brouwer. Waar komt die term stokdoof eigenlijk vandaan? Ik hoor, rr, ik hoor hem nu eigenlijk... Zwaar je me dood? Ja, ik heb geen idee. Stokdoof. Ik heb wel nee. vanmiddag gehoord waar absurd vandaan komt. Oh, waar komt dat vandaan? Schijnt van de platein, uh, ad absurdum ja. komen. En dat is, dat is van de doven. Dat is van de doven? Ja. Heb ik me vanmiddag laten vertellen. Interessant. Maar stokdoof heb ik weet ik niks. Maar, maar op wat voor manier is het dan van de doven? Nou, kennelijk is dat, is dat heel raar of zo. Vreemd, afwijkend, dat is huh? absurd. Huh? Moet nog even checken hoor. Ja, oké. Okay. Voordat je logisch. iets roept op Radio 1, moet je het wel even checken. Ja, maar goed, we gedaan. hebben het nu al gedaan. Uh, doof zijn is een identiteit, zegt Tobias uh, in je film. En uh, hebben doven ook hun eigen humor? Want hij vertelt namelijk... Uh, nou, volgens mij wel meer dan twee moppen. Ja. Eentje als, als kleine jongen... Uh, tussen de gordijnen... Een heel gruwelijke mop. Ja. Op, op een gegeven moment wordt er een baby uit, uit een brandend huis... door de moeder naar beneden gegooid. En, en keurig opgevangen door een fantastische keeper... die hem vervolgens okay. uitschopt. Ja, een krankzinnige mop. Nou, als je die mop vertelt, in het gesproken Nederlands... Ja. dan is hij niet zo leuk. En het is meteen een goed voorbeeld van typisch visuele humor. En dat is dus dove humor. Ja, die keeper, ja, ja. die baby uit te zien schoppen... is natuurlijk veel leuker dan dat je dit vertelt... Precies. Ik denk dat hij in het Nederlands eigenlijk helemaal niet leuk is. Nee, hij is helemaal niet ja. leuk. Dus het is, ze hebben echt een eigen humor. Nou, een of voorbeeld. de gebarentaal ja. heeft eigen humor. Ja. Met, uh, Want jij kan gebarentaal verstaan als geen ander. Een Nederlands gebarentaal, ja. Nederlands gebarentaal, ja. ja, precies. Want als hij met zijn vriendinnen in de film Amerikaans gebarentaal gebruikt, kon ik het niet volgen. Dan kan jij het niet meer volgen. Kon ik niet meer volgen? Nee. Nee. En uh, is dit trouwens ook jouw humor? Ja. Ja, ik vind het wel leuk, die grappen. Maar vooral als je het ziet dus, in gebarentaal... dan ja. is de grap leuker dan wanneer je hem ja. vertelt. Uh, een typische gebarentaal is die gebruik maakt van de beweging van de armen of, of, uh, of het lijf. Ja. Dus het uittrappen van een baby is visueel veel leuker dan dat, dat je het zegt. Om te zien. Ja. En dan is er nog een andere grap. Die vertelt hij uh, buitengewoon nu. Uh, op, uh, hoe oud is die daar? 27 of zo. Ja, ja. Uh, over die kapper ja. die al die gehandicapten gratis gaat, uh, gaat knippen. Omdat dus hij de gehandicapten natuurlijk... zo zielig vindt. Ja, hij vindt zo zielig een blinde knipt die gratis, en een uh, man in een rolstoel. En die komen dan met uh, cadeaus ja. de volgende dag. Maar uh, de dover komt niet met een cadeau. De kapper vraagt zich af: Nou, ik ben benieuwd wat er nu staat ja. na de bloemen. En het maar daar staat de hele stoep vol met doven die allemaal gratis geknipt willen worden. Ja. Ja. Maar wat is hier precies de grap van? Uh, dit is zelfspot, denk ik. Hm. Daar zit het niet in de gebaren. Of is dat nee, ook een nee, heel nee. mooi gebaar? Dat er een hele rij blind uh, voor de deur staat? Nou ja, omdat die herhaling erin zit... komt een, een, een, rolstoel, uh, een man in een rolstoel de winkel in. Die gebaren worden herhaald. Dus daar zit wel iets... in poëtische um, herhaling in. Ja, dat, ja. dat is wat visueel. Maar, um, maar hoe het eindigt... hoe hij die, die rij doven uitbeeld... is ook wel weer visueel. Hm. is op zich leuker om te zien dan te horen. En toen stond er een rij doven op de stoel. Ja, Interessant hè? Tenminste, Het ja. was gebiologeerd door hoe weinig ik en ik denk me neem aan ook heel veel andere mensen weten van wat gebarentaal eigenlijk is. en wat de wereld van de doven behelst. Ja, dat merken we bij die voorvertoningen. dat bijna alle horenden, en dat zijn meestal ook hele beschaafde mensen. die wel eens een krant lezen. die blijken niks van doofheid af te weten. Echt 0,0. Dus wat dat betreft is het ook een, uh, wat ik altijd maar zeg, een voorlichtingsfilm over een exotische uh, uh, diersoort. En Tovis is een vrij zeldzaam exemplaar binnen dat diersoort. Maar zo werkt het dus wel. Ja. Het Terwijl... is ook omdat het een heel geïsoleerde wereld is, hè, die van de Doven. Veel geïsoleerder dan die van de blinden. Het is tamelijk geïsoleerd. En zeker, uh, uh, je hebt natuurlijk doven die. In geïntegreerd zijn in de horende samenleving. Maar heel veel ja, blijven op een kluitje zitten, als het ware, en hebben alleen maar dove vrienden. Tobias heeft ook, heeft ook nog wel wat, wat horende kennissen, maar. Horende Hoor... kennissen, maar Hoor... geen horende vrienden. Nee, niet echt horende vrienden. Nee. nee. En dat is precies eigenlijk waar de film over gaat, hè? want hij heeft ervoor gekozen... Hij heeft gekozen voor de wereld van de dove. Ja, je kan kiezen, uh, wat ik als men noem, toerist blijven in uh, eigen land. Waar je toch regelmatig tegen belemmeringen aanloopt. Dat is dan of, de, de horende wereld? De horende wereld. Of uh -huh. kiezen voor dat kleine koninkrijkje van de, van de internationale dovengemeenschap. Want uh, Tobias heeft ontzettend veel uh, vrienden en kennis in het buitenland. Kan overal logeren. Maar het blijft een relatief beperkt koninkrijkje. Maar daar is hij wel uh, de prins te rijk, om het maar uh, zo... Mm. Ja, in die metafoor te blijven, in die ja, ja, ja. Te blijven ja. Ik realiseer me nu trouwens dat er echt geen... Ik bedoel, als het nou iets niet het me medium is van een doof is het wel de radio. Het is ontzettend doof, onvriendelijk. Maar ja. het, dat hielp heel, heel, heel, heel, me er niet van om <laughs> hier te zitten. <gus> en tobies is niet meegekomen. Te, nee, precies. Terwijl voor een, een, een blinde is, is de radio ongeveer het belangrijkste medium... Uh -huh. uh, wat er is natuurlijk... Ja. En nu kunnen wij ons allemaal voorstellen wat het betekent om blind te zijn. Zeker als je naar de radio luistert of voor de radio werkt. Maar is er een mogelijkheid om ook te weten wat het betekent om doof te zijn? Er is de hele tijd altijd geluid. Kun jij het je voorstellen? Uh, ja, je kan natuurlijk heel goede watjes in je oren stoppen. Ja. Um, ik kan het me een beetje voorstellen... Um, het, is gewoon een ge het gaat om een geluidloze wereld hm. waarin heel we veel horen zeggen, oh wat jammer dat hij geen muziek kan uh, luisteren. Nou, dat zal Tobias een worstwezen. Kijk, je kan heel makkelijk zonder muziek leven natuurlijk. En naar Lowlands gaat hij toch wel? Ja. Ja, natuurlijk ook om vooral te zuipen en uh, ja. andere rare dingen te doen. Ja, ja. precies. Ja. <laughs> dat doet hij, hè? want hij heeft ook op een gegeven moment een bandje van Lowlands En ja. ah, dan gaat het om, om de sfeer. En, uh... De sfeer, ja. Hij gaat trouwens niet meer, maar hij vindt dat Glodens achteruit is gehold qua sfeer. En hij heeft een vriendinnetje. En hij heeft een vriendinnetje. Ja, dus hij hoeft ook niet meer te gaan. Nee. Nee, nee. nee. nee. nee. dit staat helemaal nergens op. <laughs> maar goed, het, is het mogelijk um, um, om ons echt helemaal te verdiepen in de wereld van een dove? Ik geloof dat het bijna niet kan. Hoewel jouw film een poging is. Ja, de film is een poging. En um, van veel doven horen we uh, dat ze zich heel erg erin herkennen. Eindelijk een goed beeld van een dove. Whatever that may be dan. Nou ja, Tobias is natuurlijk de hoofdpersoon. Hè? Dus... Ja. Um, ik heb de indruk dat uh, uh, buitenstaanders na afloop van de film... er wel een beter beeld van hebben. Hm. Zeker omdat uh, uh, de film eindigt zonder ondertitels. Dat je alleen maar naar de twee gebaren geliefden kan kijken. Tobias en zijn vrienden. Ja. Ik denk dat je er dan iets van voelt. Maar ja, daar kan jij beter over oordelen dan ik. Denk ja, niet. nou, ik heb in elk geval enorm veel van opgestoken. Buiten het feit dat het een prachtige film is. We gaan het er zo uh, over hebben. De tegel ligt daar. Daar komt iets op te staan. Daar moet je heel erg je best voor doen. Want het is een vrij lange tekst. Want ik heb hem net al gezien. Straks wordt duidelijk welke. En uh, luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek. Heel graag zelfs. Via Twitter bijvoorbeeld. Hashtag Radio Kunststof Of stuur gewoon een mail naar kunstof.ntr.nl. En voor de zekerheid meld ik nog even dat we ook ieder moment van de dag te beluisteren zijn via de podcast. Alex de Ronde is al 19 jaar directeur van het Amsterdamse Filmtheater Het Ketelhuis... op het Westengasterrein, opgezet door de broertjes Warmedam. Ja, nou, vooral Mark van Warmedam. Mark van Warmedam. Uh, en, en daarvoor schreef je volgens mij vooral over film... voor het Haarlems Dagblad, onder andere. Ja. En uh, nu ben je op je 59 ste gedebuteerd als uh, regisseur... met een uh, documentaire, Doofkind, over je eigen zoon, Tobias. En de film werd tijdens het ITVA, volgens mij, ook tot jouw grote verrassing... Je kroont met de publieksprijs. Je was echt een beetje verbaasd, hè? Nou, niet een beetje verbaasd. Heel erg. Ik vond het ook al heel leuk dat de film überhaupt geselecteerd was. Dat was al een enorm cadeau. Ja, en als je dan ook nog zo'n publieksprijs wint, ja. Dat is vrij overweldigend, zou ja. ik zeggen. En nu is die vanaf donderdag ook nog <tie> eens in alle filmtheaters... of in heel veel filmtheaters in het land te zien. Als je jarenlang films van anderen beoordeelt... Hè, want je schreef over films, maar je moest ze natuurlijk ook selecteren. Dus je gaat die filmfestivals af... en jij bepaalt welke film in het Ketelhuis ja. te zien is. Is het dan moeilijker of makkelijker om zelf een film te maken? Geen idee eigenlijk, als ik, eerder, als ik een eerlijk antwoord moet geven. Ik heb natuurlijk heel veel films gezien. Dus ik weet intuïtief, nu zo langs mijn hand wel... hoe beeldtaal in elkaar zit. Dus ik denk dat dat wel geholpen heeft. Mm -hmm. maar Schrijvers ik, zeggen bijvoorbeeld dat het, je moet heel veel gelezen hebben... om zelf goed te kunnen schrijven. Ja, maar je hebt ook schrijvers die uh, nau nauwelijks andere boeken lezen. Ja. Dus ja, je kan twee kanten op. Zoals zo <laughs> vaak ben ik bang. <laughs> maar goed, je hebt dus geen idee of dat nou geholpen heeft of niet. Je hebt het besluit genomen en hem uitgevoerd. Uh, maar het idee lag volgens mij al heel lang op een plank... of zat in jouw hoofd, of hoe zullen ja, we het benoemen? Op een, op een plankje in mijn hoofd. Het, dan heb je het over 26 jaar geleden. Dacht ik al van, misschien is het een goed idee om ooit een film te maken die ik zelf nog nooit gezien heb. Want ik heb nog nooit tot op heden een film gezien... Uh, over een dove jongen zoals Tobias is. Terwijl jij daar nogal op gericht bent... want je organiseert ook films voor doven of over doven ja. in het Ketelhuis. Hè? Dus ja. je hebt echt alles wat op gebied van doven is gemaakt wel gezien. Ja, en ik heb ook jarenlang voor een uh, tijdschrift gewerkt... door dus blad. Gebaar, over doofheid en gebarentaal. Ja. Dus ik zat wel, zat en zit wel behoorlijk goed in het wereld. In ja. die wereld. Ja. Maar deze film had je nog niet gezien... en daarom vond je dat die gemaakt moest worden? Of was er nog een andere motief? Nou, ik vond het, het thema van uh, hoe een handicap... zomaar als je de omstandigheden verandert... in een cultuur kan veranderen, en weer andersom... dat vond ik een heel mooi motief om daar iets mee te doen. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, Tobias is uh, uh, in de horende wereld in principe gehandicapt. Mm -hmm. En als niemand gebaren maakt, heeft hij toch moeite om een pakje sigaretten te kopen. Of moeite, dat is al een stap. Ja. Maar op het moment dat je die uh, uh, omgeving verandert in een omgeving waarin iedereen de gebaartaal machtig is... dan is er eigenlijk geen vuiltje meer aan de lucht. Nee. En dan ontstaat een cultuur van gelijkgestemde mensen met gemeenschappelijke ervaringen... en vooral een, een, een, een eigen taal. Ja, en dan kun je de koning te rijk zijn. Ja. Hij gaat bijvoorbeeld op een gegeven moment naar een universiteit in Washington. Ja. Ik weet niet, wat is de naam van de universiteit? Gerolet. Ja, en, en daar zitten uh, bijna alleen maar doven. Zelfs de tuinman is doof. Uh, de tuinman is doof of uh, uh, is de Amerikaans gebarentaal machtig. En dat geldt ook voor de mensen in het restaurant en de politieagenten. Dus um, dat vertelt Tobias ook in de film... dat hij wel een paar keer op zijn vingers is getikt door de agenten... maar dat hij het vooral leuk vond dat ze gebaren tegen hem uh, maakten. Ja, ja. En ja, dat doen ze in Nederland uiteraard niet. Nee, Dus dat is een dove dorp op zich? Ja, een paradijs eigenlijk. Dove paradijs, ja. ja. Het dorp dorp een dorp klinkt niet heel paradijselijk. Nee, maar Tobias zelf noemt het wel een dorp. Ook omdat er vreselijk gerolleld wordt natuurlijk. Ja, en hij dan uh, stiekem een joint aan het roken is uh, met een vriend. Ja. En dan inderdaad uh, uitgehaald wordt door de politie. Ja. Die gebarentaal gebruikt ja. um, Nu... Uh, zeg je net, ik, hoe, hoe lang was het nou geleden? 24 jaar geleden, 25 jaar geleden? Toen, in elk geval toen Toby als heel klein was, 27 jaar. Ja, drie jaar. of vier jaar. Ja. jaar ja. Is het is er sinds hij niet echt van gekomen. En toen dacht hij drie jaar geleden, ja, nu moet het er eindelijk maar eens van komen. Maar hoezo was het er nog niet van gekomen? Ja, tijdgebrek, uh, ander werk, geld moeten verdienen... Um, want je ging wel opnames maken, want de film zit bomvol met uh, archiefmateriaal. Ja, maar dat zijn gewoon vrij normale home movies. Ja. Um, ja, er zitten hele mooie beelden in, kwam ik ook achter na ja. jaren. Maar ik heb het vooral voor de lol destijds gemaakt. Maar ik kon het nu heel goed gebruiken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook opnames gemaakt van de spraaklessen... waar hij een ontzettende hekel aan had, als klein ja. jongetje al, vertelt hij ook... En dat is niet echt een home movie te noemen, toch? Nee, het zijn trouwens opnamen van de school zelf. Oh, Als ouder kreeg je elk jaar een V.S. bandje met de vorderingen van je kind. Oh. En daar heb ik dankbaar gebruik van ja, gemaakt. Ja, dat zijn helemaal niet jouw opnames. Nee. Want dan zie je hem en in de spiegel ja. en uh, met jouw vrouw, zijn moeder en, uh, en met de juf... Die ja. met de vingers in zijn mond zit. Ja, heel vies. Wat hij heel vies vond wat ik me ontzettend goed kan voorstellen. Ja. Uh, je hebt ook prachtig ander archiefmateriaal. Ook niet door jou gedraaid. Maar uh, archiefmateriaal van Catharine Keil. Ja. Dat kunnen we zo even laten horen, dat fragment. Maar dan moet jij misschien even introduceren. Want, uh... nou, de, de belangrijkste vraag vind ik eigenlijk aan mezelf. Van wat deed je in godsnaam in dat programma? Bij Catharine Keil. Ja. Nou, je was actief in die wereld. Precies. En ik zou komen <laughs> praten over de erkenning van het Nederlands gebarentaal. En vlak voordat we op moesten, hoorde ik Catharine Keil die aankondiging maken van, ja. heb je een doof kind, gaat je vrouw ook nog dood. Ja, maar dat wilden we nu juist laten horen uit de oh, mond het van Catharine. Ja, dom. Maar ja, we, gaan, we gaan hem gewoon <laughs> even laten horen. Goed, nou, doof zijn is dus niet makkelijk. Maar nou heb je een doof kind. En dan overlijdt je vrouw ook nog. Na de reclame. Um, jouw vrouw is, is kort geleden overleden. Um, dan is het lijkt mij heel moeilijk om in gebarentaal... gevoelens over te brengen, of is dat niet zo? Nee, het is jammer dat het zo'n treurig voorbeeld is. Maar uh, het mooie, het bewijs van het bestaansrecht van de gebarentaal... zou ik bijna zeggen, uh, is dat hij alles kon volgen. Het, het ziekteproces en uh, de begrafenis en de hele mikmak. Ja. En hij kan er nog steeds over praten. Ja. En uh, dat vast zonder gebaren heel lastig, zo niet onmogelijk geweest. Dan had je hem dat niet goed kunnen uitleggen. Tobias, jij, jij hebt een, een horend uh, broertje. Um, denk jij dat jij net zo goed over alles kunt praten als hij? Ja, je moet er, je moet er nu om lachen. Ja, maar je stond op is, het punt om weg te lopen toen. Ja. Um, ik weet niet meer waarom we zijn gebleven. Maar ik ben nu heel erg dankbaar dat we zijn gebleven. <lacht> maar ik blijf het oerkomisch vinden... En zo oerdom, maar ik ben bang dat, het, dat ze wel een, een, een, een, het gevoelen het gevoel van, van een groot deel van het volk verloort. Ja. Maar ze probeert het zo zielig te maken. En wat ook nog in de film zit, dat ze dan ten, eigenlijk ten einde gaat nog naar de hoogte boeren. En jij vindt het helemaal niet makkelijk om een dove broertje te hebben. Zegt eerst nee, nee, maar dan oh, het heeft het ook zo zijn voordelen. Dus ze, ze, uh, ze krijgen. Ja, Joachim maakt er onmiddellijk een voordeel van. Ja. Ik weet niet meer precies wat hij noemt, maar het is gelijk, hij keert het onmiddellijk om ja. naar iets positiefs. O oh, ja, dat hij geheimen kan vertellen ja, aan jou. Dat zo, ja. Zonder dat. Uh, hoe hoe je het in je, je hoofd hoort om aan, aan een dove jongen te vragen: Denk jij dat je even goed over dingen kan praten als je horende broertje? Het hm. is toch een schandalige, schandalige ja. vraag, natuurlijk. Ja. Doof zijn is zielig, dat was haar boodschap. Ja. Nou, die, daar hebben we niet aan meegewerkt, in ieder nee, geval. Maar jullie zaten er wel. En ja. uh, het is natuurlijk wel hoe de wereld over het algemeen reageert. Ik bedoel, Iedereen die een beetje uit de toon valt, een handicap heeft... is ja. natuurlijk zielig. Ja. En daar boksen jullie tegenop? Nou, de film uh, bewijst het tegendeel, zou ik hmm. zeggen. Uh, ja, het, alles... Nou, laten we zeggen... Wat het meest zichtbaar is, zijn autoriteitenrubrieken... die op gezette tijden op bezoek gaan bij een uh, zielig doof uh, meisje of jongetje. En dan verschijnt de KNO-arts en die zegt... ik heb de oplossing, we zien dat kind gewoon van een cochleair implantaat. En dan gaan we flink oefenen. En dan wordt op een gegeven moment de processor aangezet. En jawel, uh, de, het kind geeft aan dat ze, hij of zij de hond wordt blaffen. Of wat nog mooier is natuurlijk... Het kind geeft aan dat hij eindelijk de stem van de moeder kan horen. Ja. Iedereen in tranen. Doofheid is uh, uh, bijna gerepareerd. Um, veel succes met je verdere leven. Ja. ja, dat is natuurlijk maar één kant van het verhaal. Uh, de effectiviteit van... Uh, Cogliere implantaten variëren waanzinnig. De een kan ermee telefoneren, de ander heeft er helemaal niks aan. Want dan moet je even en... uitleggen voor al die mensen die de actualiteitsrubrieken niet <laughs> hebben gezien. Uh, je krijgt dus iets geïmplanteerd, waardoor je nog niet eens zozeer geluid hoort, toch? Nee, het, het uh, apparaat is een inwendig gehoorapparaat. Ja. Dus de schedel moet ook open. Dat is een gruwelijk enge, enge operatie natuurlijk. Maar goed, en er wordt iets in de gehoorzenuw geplaatst. Een paar elektroden. En die zetten het omgevingsgeluid om in elektronische signalen. Die dan uh, in de hersenen tot een soort geluidssensatie kunnen leiden. Hm. Nou, het, is, laat maar zeggen, het is een zeer geavanceerd gehoorapparaat. Waar heel veel ouders uh, uh, veel te veel hoop op vestigen. En was en, en het er al in de tijd van Tobias? Toen was het nog gelukkig in een heel experimenteel stadium. Dus we hebben nooit voor de keuze gestaan, wel of geen implantaat. Dus wat dat betreft is het vrij makkelijk praten achteraf. Ja. Maar wat er nu internationaal gebeurd is... die vrijwel alle dove baby's worden op jonge leeftijd, soms op. Op van zes maanden geïmplanteerd. En dan zeggen uh, de onderwijzers en de orthopedagoog en de kno Nou, je moet maar. Uh, je kan beter zo weinig mogelijk gebaren maken. Want dat zou de spraakontwikkeling dan verder in de weg zitten. En wij, Tobias en ik, zeggen gewoon. Nou, je gaat je gang maar met al die apparaten. Maar voet een doof kind in ieder geval tweetalig op. He, gebruik ook de gebarentaal van het land waarin je woont. Ja. Wat is het? De, wat is er tegen een tweetalige opvoeding? En dat is eigenlijk het uitgangspunt van de film... en ook het hele interessante van de film... want dat is iets wat heel veel mensen natuurlijk niet weten. Want voor Tobias geldt dus dat hij tweetalig is opgevoed... Ja. en dat zijn eerste taal de Nederlands gebarentaal is... Ja. en de tweede taal Nederlands, Nederlands ja. sprekend. Ja. Maar dat gaat heel ingewikkeld. Want ik zie jullie op een gegeven moment op het terrasje zitten dat hij een cappuccino moet bestellen. En dat uh, lukt niet helemaal. Of helemaal niet. Ja, het is natuurlijk verbazingwekkend hoe dove kinderen überhaupt een gesproken taal onder de knie krijgen. Want ze hebben totaal geen auditief geheugen. Uh, uh, dus je moet. Nou, neem het. Een dove kind weet uh, heel snel het gebaar voor aap. Maar moet vervolgens leren dat, dat, dat je dat schrijft met twee A's en een P. En moet het dan ook nog eens gaan leren uitspreken. Als ja, is... nou, aap nog vrij makkelijk met een cappuccino, zoals in de film... is een vrij gecompliceerd woord. Ja, ja. Maar het is dus heel knap dat je zonder die auditieve referentie... toch uh, uh, Nederlands kan praten, terwijl je jezelf ook natuurlijk niet hoort nee, praten. Nee, je hoort helemaal niks. En je moet, nou ja, waar we het net al even over hadden, waar Tobias zo'n hekel aan had... die vrouw die met de vingers in zijn mond zat... Uh, het woord bal en hoe ingewikkeld het is om uh, waar je je tong moet houden ja. en op wat voor manier je je tong moet houden voordat dat woord eruit is. Dat moet je helemaal uit je hoofd leren. Ongelooflijk. Ja. Ja. Wanneer ontdekte je dat Tobias doof was? Was dat al heel snel? Nou, nee, toen hij een jaar of één was, was uh, tegenwoordig doen ze die testen veel vroeger. Uh, toen hij jong was, uh, deed het consultatiebureau een gehoortest uh, wanneer een kind één was. Zo dat, laat? Ja, zo laat. Hm? Toen presteerde hij totaal niet. En toen heb ik s'avonds uh, voor de zekerheid twee pannendeksels tegen elkaar aangeslagen. Nou, toen kwam die diagnose vrij snel. Ja. <lacht> heb je het echt zo gedaan? Ik heb het echt zo gedaan. Ja. ja. En toen? Want nou, we dat... lachen er nu om, maar dat is natuurlijk een vrij heftige uh, vaststelling die ja, je dan hebt Het is een heftige vaststelling. En, uh, je denkt, jezus, hoe moet dat nu? Mm -hmm. En je weet even weinig. Of doofheid dan de huidige bezoekers uh, van, van de film. Ja. Ja. Um, maar dat leer je snel. Je komt er snel achter. Je denkt wel, nou, dat, we gaan een andere weg op dan we vaag dachten. Um, volg een ge uh, cursus gebarentaal en krijg wat gezinsbegeleiding. En dan is het al vrij snel redelijk normaal. Ja? Het is een beetje wennen natuurlijk uh, aan zo'n andere taal. En, en jullie hadden dus één kind, Joachim, die is een jaar ouder. Ja. Uh, maar je zegt nu vrij snel, nou, je volgt een cursus gebarentaal. Maar ja, dat je, doe je wel even over. Hoor. Ja, ja. En, ja. En, en dat ging jij doen, dat ging je vrouw doen. Ja. En, maar ging Joachim, die was dan twee, hoe ging dat? Hoe... Uh, die, kreeg, uh, die heeft zich altijd over beklaagd... dat er geen gebarentaalcursus werd georganiseerd... voor. Uh, Hoorende broertjes en zusjes. Maar hij heeft oh. dus alle taal van Tobias en van ons uh, opgepikt. Hij ging gewoon met de stroom mee. Ja. En die communicatie tussen uh, uh, jou en Tobias is altijd voorbeelden geweest. Maar het is nu dus zo dat het eigenlijk uitgebannen wordt, als ik het goed begrepen heb, die gebarentaal. Het is eigenlijk de bedoeling dat een dove zo snel mogelijk gaat praten. Of ja. probeert te praten. Nou, je, wil... hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt heel veel weldenkende ouders... die ook gewoon hun kind tweetalig opvoeden. Laten we wel weten. Ja. Maar ik heb uh, berichten gekregen van ouders... die moeite hadden om een, uh, uh, een gebaartaalcursus goed te krijgen. Want de gezinsbegeleiding vond dat niet zo nodig. Nou, dat zijn natuurlijk schandalige verhalen. Ik vind het, even, het tamelijk misdadig om dat een beetje zwaar te zeggen. Ja. En er zijn natuurlijk ook ouders die het heel fijn vinden... om een zo horend mogelijk kind te hebben. En als dan... De, uh, uh, de mensen op school of de onderwijzers of, of de KNO het zegt, nou probeer maar zo weinig mogelijk te gebaren, want dan gaat het kind beter praten. Ja, dan hoef je maar een beetje van te zijn om uh, te bezwijken voor die verleiding. Ja. Terwijl de tijd, het is, dat vind ik ook zo uh, uh, triest eigenlijk om vast te stellen... dat het, het, het lijkt ook bijna modus te zijn. Hè? Dat op een gegeven moment wordt gezegd... oké, okay, die gehandicapten die moeten gewoon allemaal met ons meedoen. En die moeten naar gewone scholen. En, uh, dat heet passend onderwijs. Passend ja. onderwijs. En, maar het, het zijn natuurlijk allemaal goede bedoelingen. Maar die mensen, Tobias legt dat heel duidelijk uit... het is bijna misdadig. Of in elk geval heel naar. Ja. ja, ja, überhaupt, het, de doctrine van passend onderwijs kan je nog wat vraagtekens bij plaatsen. Um, um, ja, een, een doof kind gaat dan naar, uh, moet als hij niet helemaal op zijn achterhoofd gevallen is, moet hij in principe, is dat verplicht, moet je naar het reguliere onderwijs, mm -hmm. zeg je daar een tolk bij. Um, die zit dus in een klas vol met horende kinderen. Um, bij de lessen kan niet via de tolk vo volgen, maar wat er allemaal op het schoolplein gesmoest wordt en in, in, uh, in de schoolgangen, dat ontgaat hem of haar dan volledig. Want op zijn best word je zwaar slecht hoort met een cochleaire implantaat. Mm -hmm. Nou, van uh, zwaar slecht hoor is ook bekend dat hij... Een op één wel goed kunnen functioneren. Maar op een werk in de kantine of op school, op school. Gaat het niet. En op verjaardagsfeestjes. We, we, we luisteren even naar het nieuws van acht uur, gelezen oh. door Freddy Fantijn. En daarna praten we verder en hebben we ook uh, reacties van jouw uh, beide zonen. Oh. Waar we contact mee hadden, NPO Radio 1.